10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De postcode-loterij moet stoppen met het weggeven van duizenden fietsen als wijkprijs. Dat wil de BOVAG. De brancheorganisatie krijgt klachten van fietsenmakers... die in financiële problemen komen omdat klanten een fiets hebben gewonnen. Een fietsenmaker in Drunen vreest failliet te gaan... omdat er in zijn dorp 3500 loterijfietsen zijn uitgedeeld. De BOVAG vindt het ongehoord dat een loterij die zich profileert als duurzaam... kleine ondernemers het faillissement injaagt. De brancheorganisatie stelt voor om de fietsen niet meer met duizenden tegelijk op één plek uit te delen, maar dit te verspreiden over Nederland. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een onbekend aantal burgers en agenten omgekomen bij twee aanslagen op regeringsgebouwen. Het gebouw van de luchtmacht is compleet verwoest. Appartementen in de buurt zijn zwaar beschadigd. De afgelopen maanden zijn er meer aanslagen gepleegd in Damascus. Het is niet duidelijk wie erachter zit. In Thailand is de uitvinder van het energiedrankje Red Bull overleden. Chalio Jovitja ontwikkelde in de jaren 70 een energiedrankje bedoeld voor buschauffeurs en bouwvakkers. In 1984 begon hij met een Australiër een nieuw bedrijf waarna het drankje onder de naam Red Bull de hele wereld over ging. Chalio had een geschat vermogen van enkele miljarden. Hij was 89 jaar. Koningin Beatrix bezoekt vanmiddag de première van een theatervoorstelling in Wolfhezen voor blinden en slechtzienden. Tijdens de voorstelling krijgt het ziende deel van het publiek een blinddoek voor, zodat alle mensen in de zaal de voorstelling op dezelfde manier ervaren. Door te luisteren, te voelen, te ruiken en te proeven wordt het verbeeldingsvermogen van de bezoekers geprikkeld. De regisseur van het stuk heeft adviezen gekregen van blinden en slechtzienden.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 Vanavond in debat op 2, rond 10 over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Alleen bij Libris, het recht op terugkeer van Leon de Winter, voor maar 4,95. Dit is Radio 1. Petros Show. Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. 3,5 minuut over 10. Welkom bij het laatste uur van de Show. Zoals altijd over ruim 20 minuten is er een kussen In dit geval Arie Storm aan de beurt. Die heeft twee stapels voor zich liggen. Ik neem aan dat één de goede boeken zijn. En de rest de rampje. Wat, is, is wat je er dan zo'n beetje omheen leest, zeg maar. Oh. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld mee heb genomen is... Uh, uh, Theo Thijssen, Kees de Jonge, dat is natuurlijk al een ouder boek... Hè? uit de jaren twintig van de vorige mm -hmm. eeuw. Uh, uh, en uh, daar is nu een uh, verstripping van gemaakt, zoals dat heet. Ja. Verstripping, dat is een uh, zo heel dik... Dik Matenaar? Door Dik Matenaar, een heel dik stripboek is dat geworden. En daar staat in dat uh, de integrale tekst erin gebruikt is. Dus wat ik dan doe is... Vergelijken. Dan, dan lees ik ze alle twee, zeg maar. Okay. <laughs> en klopt het, is het de integrale... Nee, dat gaat hij nu nog niet vertellen. Uh, uh, uh, oh ja, een, een cliffhanger. Ja, cliffhanger. <laughs> Spannend. Ja... <laughs> uh, uh, uh, nou ja, en voordat ik die andere boeken noem, nog even, ik, ik wou nog even ingaan op wat er deze week gebeurd is. Met de, want de Libris-nominaties zijn ja. gemaakt En uh, dat dreigt een beetje te verdwijnen in het grote boekenweek geweld. Ja. Uh, maar ik, ik zal even die boeken langslopen. En er is één opmerkelijk ding aan. Daar hadden we hadden het hier in alleen de audias... Alleen maar alia's. mannen. Nou, er zijn meer opmerkelijke <laughs> dingen aan. Dus meteen alleen maar mannen, blanke mannen uit Nederland en België. Uh, maar we hadden het hier in de Oudejaarsaflevering... Uh, over of Tonio van Van der Heijden wel of niet genomineerd zou kunnen worden. Omdat, ja, is dat het, moet een roman? Roman zijn, het ja. moet een roman zijn. Hè? De Libespreis is het beste, de beste mm. roman van het gehele afgelopen jaar. Uh, mm. nou, hij staat erop, uh, Tonio. En ik heb er even het juryrapport uh, bij gepakt. Het lijkt toch alsof het hele juryrapport er naartoe geschreven is... om uit te leggen waarom dat boek erop kan staan. Hè, op het omslag zelf staat, staat uh, Requiem Roman... He, met de ja. nadruk op roman zou je kunnen zeggen. Dus er is dus geen enkele formele reden om het uh, tegen te houden. Maar in het juryrapport wordt ook gewacht gemaakt uh, van dingen als... Ik zal even één zinnetje voorlezen. Welke romans zijn zo maatgevend dat ze nieuwe grenzen stellen... He, dus ze gaan in op de grenzen van wat is nou eigenlijk een roman... en wat is geen roman. Of gelukkig zijn er auteurs die erin slagen... om het autobiografisch materiaal om te vormen tot een vertelling... waarin de relatie tussen literatuur en werkelijkheid... niet als vanzelfsprekend wordt voorgesteld... maar juist in alle complexiteit wordt uitgebeeld. Autobiografie gaat dan een spannend liaison aan met fictie. Het is een beetje juryrapportsproza. Ja. Maar uh, waar het op neerkomt is dat ze dus lijken zich in allerlei bochten te wringen... om dat boek, wat er volgens mij voorkomen terecht op om dat de boek er inderdaad op te zetten. Nou, de studio staat erop, van de, Van, van der Heijden. Die boeken zelf krijgen dan, apart, krijgen dan weer apart een beoordeling. En daar staat er weer zo'n... Ongelukkig zinnetje bij Van der Heijden, vind ik. Uh, dat hij erin is geslaagd. zijn overleden zoon het leven terug te geven. Nou, dat vind ik een sterk staaltje. Maar goed. Op van, papier, uh, nou ja. Maar oké, okay, ja, dat is dan allemaal. Maar uh, ja, het, het is toch. luister nou dat soort dingen. Maar goed. Uh, wat erop staat is Tony over van Van der Heijden. Uh, Michael Boulness. Daar ben ik erg tevreden over dat hij erop staat. Het bloed in onze aderen. Prachtige historische roman. Volgens mij hier door Pieter Stijns besproken. Die vond het ook een, een geweldig boek. Jeroen Brouwers, Bittere bloemen. Staat er volgens mij ook uh, volkomen terecht op. En dan drie boeken. Naar nou, Jan van Mersberg heb ik niet gelezen. Uh, Naar de Overkant van de Nacht. Is hier, geloof ik, ook door Pieter besproken. Dus die heeft er blijkbaar gevoel voor. Ja, hard, het prijswinnende boek. Ivo Victoria. Gelukkig zijn we machteloos. En nu moet ik wel een zesde heel uh, goed zeggen. Anders dan gaan we meteen de mist in Brouwers en Bulners. Jan van Looij, van ik Den Hollywood. Heen. Ja, precies. Ja. En dat vond ik heel goed, Mieke. <laughs> uh, en dat vind ik een beetje raar dat hij erop staat. Maar goed, smaken kunnen verschillen. En uh, we wensen alle uh, genomineerden veel succes. Ja, <laughs> en we gaan we horen wie er gaat uh, mee ja, Oké. Okay. En, en de volgende kandidaat ook. Maar wat gaan we dadelijk nou, uh, horen? We gaan doen. Uh, ik had het al over uh, Kees de Jonge, Tene ja. Thijsen. Er is ook een boek met veel plaatjes verschenen. Uh, een nieuwe vertaling van... Uh, en dat sluit waarschijnlijk goed aan bij wat er straks gaat gebeuren. Koning Leer, King Leer van, de, van Shakespeare. Van het roemruchte duo Bindervoet en Henkes. Daar ga ik straks iets over zeggen. En ik heb uh, een, een nieuwe Nederlandse roman bij me... van een debutante, Rebecca W.R. Bremmer. Het boek App. En ik heb een roman bij me van een uh, Vlaamse auteur of Belgische auteur... Dat is de zesde roman, geloof ik al. Bart Kuba, de Brooklyn Club. Okay. Dat en meer dus over een minuut of twintig. Vlak voordat Arie aan het woord komt... duiken we nog even in een rally-rally. Die bestaan ook. Die op dit ogenblik in Mauritanië aan het rondreizen is. Daar reizen echt met auto's. Nou, sommige zijn meer barrels. Uh, daar uh, Zich vast in de, in de woestijn. Daar gaan we twee Nederlandse deelnemers van spreken... die op weg zijn naar het goede doel. We we sluiten de nieuwsshow vandaag met filosoof en auteur Stine Jensen. En dan gaat het over de enorme populariteit van een Deense televisieserie... die de meeste mensen hier nog niet kennen. Mm. Tenminste, je moet de box aangeschaft hebben, want hij is nog niet op tv geweest. Heel populair hoor. Ja, die serie heet Borgen en de tweede deel, dat verschijnt geloof ik deze week of zoiets. Goed, we beginnen met Nederlands Succes in Duitsland. Wenn Elfriede Jelinek schon niet selbst met der Flex auf der Bühne wütet, zertrampelt Hausherr Johann Simons dafür ihr feines Textgespinst aan der Münchner Kammerspiele. Ja, in mijn beste Duits stond dat te lezen in een van de recensies die vorig jaar verschenen... naar aanleiding van het stuk Winterreizen, geregisseerd door Johan Simons... die al enige tijd furoren maakt bij het Zuid-Duitse toneelgezelschap München-Kammerspielen. Deze week is dit gezelschap neergestreken in de Amsterdamse Schouwburg... met een programma onder de welluidende titel Brandhaarden. Goedemorgen, Hausherd Simons. Goedemorgen. Ja. Goed Simon, zertrampelt je fijnste tekst. Gespinste, zertrampel is volgens mij vertrappelen. Vernietig. Vernietigen. Ja, dat klinkt niet bepaald uh, uh, vleiend. Is het zo slecht beoordeeld, uh, dit stuk, in, uh, in nou, Duitsland? Ja, het, het heeft echt in Duitsland te maken met een polemische cultuur. Dus ja. uh, ik kan je ook een recensie voorleggen die erover juicht. Maar ja, uh, ja dat, je, dat, dat, dat, dat is er ook geweldig aan. Ja. En uh, dan moet je het, uh, het weer mee hebben. En nu dit jaar hebben we de wind in de rug. Dus het uh, gaat dit jaar heel goed. We hebben twee uh, voorstellingen die uh, in het treffen uh, komen. Dus uh, ja, dan, dan, dan, dan. je hebt heel lang de wind tegen in Duitsland. Maar als je een bepaald moment de wind meekrijgt, dan gaat nou ja, het ook goed. Hoe lang zit u daar al? Een paar jaar, Anderhalf hè? jaar. Anderhalf jaar. Ja. En uh, u, u wordt daar uh, geëerd, -ge hè? Uh, toch? Men heeft over het algemeen veel, veel, veel bewondering. Ja, het is toch bijzonder of dat de Nederlander daar, daar zoveel furore maakt of niet. Of, of hebben ze de neiging in Duitsland om veel buitenlanders binnen te halen in, uh... in de theaterwereld? Ja, je hebt wel heel veel buitenlandse regisseurs ja? Ja. van over de wereld die in Duitsland regisseren. Er is natuurlijk heel veel geld voor cultuur. Ja, want schetst u dat Is die, die, die situatie in Duitsland, die echt heel erg ja, niet lijkt op die in Nederland, hè? Nee, in uh, kijk, uh, in Duitsland heb je te maken met uh, een aanbodcultuur. Dus ik ben intendant, dus ik bied het publiek iets aan. In Nederland is het meer en meer een vraagcultuur geworden. Dus dat betekent dat je kijkt naar het publiek. Waar heeft het publiek eigenlijk... Behoefte aan. Behoefte, nou, behoefte, dat zal ik nog geen eens willen noemen... maar waar heeft het publiek eigenlijk zin in? En uh, ja, dat ga je dan vervolgens uh, doen... En je hebt tussengebieden natuurlijk. Ik mag niet het Nederlands toneel ineens afdoen als niet serieus. Maar je hebt ook tussengebieden. Uh, wat, er in, uh, wat in Duitsland heel erg belangrijk is, dat het staatskunst is. Dus je wordt betaald door de staat... omdat een toneelgezelschap, of een museum ook... horen een grote onaf uh, uh, onafhankelijkheid uh, te en hebben. En er is dus ook heel veel publiek voor... Ja, daar is heel veel publiek voor. Ook zo. al zijn die stukken misschien eh, behoorlijk zwaar... of soms intellectueel, ja. of niet heel erg eh, toegankelijk. Ja. In het woord vooraf, want uh, we zijn bij de eerste voorstelling geweest... werd er heel expliciet ook gezegd dat het stukken... en uh, ook de Duitse uh, theatercultuur iets is... wat echt zich ook een beetje met name richt op de elite... en dat dat vooral zojuist moet blijven. Nou, volgens mij moet je dat in Nederland niet zeggen. Nee, dat moet ook zo blijven. Oh. Want uh, in Duitsland uh, kan je heus wel als je niet zoveel verdient of uh, niet zoveel opleiding hebt, kan je zelfs bij, bij mij ook voorstellingen zien die je absoluut ook uh, begrijpt. Er zijn ook hele moeilijke intellectuele voorstellingen bij. Maar je moet gewoon dat aanbied aanbod aan breed maken. En, van, uh, van John Lanting tot zeer experimenteel? Nee, oh, nee. nee, John Lanting niet. Nee, John Lanting, dat is een deur te ver. Oké. Okay. <laughs> maar wel andere. En... Uh, ja, dat, is, dat, dat, dat, dat zit gewoon echt in die culturen uh, gebakken. Een die, die, Duitser zet, zet zich graag uiteen wat hij nou van de maatschappij uh, vindt. En, uh, en dan krijg je mensen die daar een volstrekt andere mening uh, over hebben. Het is voor hun een heel belangrijk... Ik zal, ik zal een verhaal vertellen. Ik was net aangesteld en uh, wij hebben 32 miljoen subsidie per jaar. Dus, dus, dus, er nee, zijn veel Nederlandse gezelschappen ook likkenbaardend naar kijken ja, naar de bedrag. Dat goed, is, kaféle, ja. uh, en uh, die 32 miljoen. En toen kregen we een househouse uh, -house zoals het zo mooi heet. Dus een bezuiniging aangekondigd van 2 miljoen. En ik was er echt net. En ik dacht, nou dat moet ik echt op geen enkele manier moet dit pikken. Ik ben uh, 65, dus god, wat heb ik nog te verliezen. Kan weet je je ik bedoel, ja, ik kan ook drie opera's in het jaar gaan doen. En toen dacht ik, uh, toen dacht ik nu stap ik naar de burgemeester toe. En dan had ik het volgende. had ik een tien minuten gesprek. Want het is natuurlijk een grote stad, 1,3 miljoen inwoners. En heb ik, eh, verteld, uh, heb ik verteld: luister, er zijn natuurlijk genoeg mensen, genoeg intendanten. die het ook voor 30 miljoen willen doen. Maar ik wil het alleen maar doen voor 32 miljoen. omdat ik tegenover mijn personeel het niet kan maken. om als ik er één maand ben een bezuiniging te accepteren. Gaat gewoon niet. Ik zal het keurig afhandelen. Ik blijf nog anderhalf jaar. En dan is het sloes, dan kunnen jullie een andere intendant zoeken. En dan ga ik weg. Uh, ik denk ongeveer tien dagen later kwam er een telefoontje... dat die hele bezuiniging van tafel was. Dus dat wil maar zeggen dat die politiek zo nauw verbonden is met de kunst dat je werkelijk... Je hebt, en een ander verhaal is dat je had van de week een spiegel... in de spiegel had je een artikel van vijf mensen vijf managers uit de kunsten... en die zeiden, waarom zouden we niet de helft van de musea... de helft van de, van de theaters schrappen? Kluiten, met, stop, ja. ja, stop. En daarop uh, krijg je... Een enorme reactie in de Duitse krant. En die hoeven wij als kunstenaars niet te doen. Nee, dat neemt, daar neemt de politiek het voor je op. Of, uh, of mensen die uh, wetenschap bedrijven. Maar je krijgt een enorme reactie: dat dat toch absoluut niet kan. Want dat kunst zorgt voor het, voor het aanzien van een stad. Dat zorgt ervoor. Dat je, dat je image uh, uh, krijgt. Zoveel in de Duitse stad. En ik geloof dat het werkelijk zo is. Want Duitsland, hoe je het ook bent of keert... Eh, daar heb je echt te maken met een hoogwaardige cultuur. En god voor de godver was dat in Nederland nog maar zo. Dat dreigt helemaal mis te lopen. Waarom wilde u graag naar uh, Amsterdam? Met, met, met vier stukken, hè? Uh, ja. ja. Misschien wel, u dat, u... misschien wel om dit te zeggen. Of ja, om ja, dit ook te zeggen. En, en, en ook te laten zien wat voor mogelijkheden nou, uh, nou zo'n theater, uh, zo theater heeft. wij zijn er echt neergestreken met honderd Duitsers. Dus een stuk okay. minder dan toen. Maar uh, we zijn er wel neergestreken. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> dus de, de winterreizen. Nou, die, daar zijn uh, Peter en ik na naartoe geweest. Van Elfriede Jelinek. Dat, dat was de eerste voorstelling. Nou ja... Niet bepaald een, een, een, een, een hapklare broek, die, nee. die Jellinek, uh, om zo te zeggen. Het, was een, een, het is geen makkelijk stuk. Die, die Jellyneck nou die kennen het, sommige mensen misschien ook wel. Dat is nou niet bepaald een lachenbekje. Dan is het natuurlijk ook nog eens een keer in het Duits. Uh, he, he, hebt u daar veel. Uh, Commentaar op gekregen of heel veel reacties na nou aflopen? Nee, ik, ik heb de indruk dat mensen dat echt fantastisch vonden. Ja. En ik vond het zo goed aan Melle Dame, de, de schouwburgdirecteur, directeur, ja. dat hij uh, zei: uh, Dames en heren, vanavond moeilijk Duits toneel. Ja, ja. Zwaar. Moeilijk vooral. Zwaar. Ja, nou, uh, is het ook best. Ja, dat is, ja, het is ook zwaar. Maar ja. waarom niet? Weet je, ik bedoel, uh, in Nederland ben je blij als je. Uh, kan je vol trots zeggen, nou, uh, ik lees nooit, ik heb nog nooit een boek gelezen in mijn leven. Dat is toch werkelijk schandalig, alleen omdat je dat ma mag zeggen. Nou, daar kan je heel en hoog heb... in de weer mee worden, hoor. Ja, maar, dat zal. Maar... maar hebt u daar nog drie keer over nagedacht, voordat u die winterreizen van Jellinek uh, als eerste programmeerde? Nee, want de Schouwburg wilde zelf ook een zware, een zware stuk en een Duistig. zware programmering. Ja, en ik moet zeggen dat afgelopen het publiek, uh, tenminste de reacties die ik uh, hoorde, dat het publiek heel enthousiast was erover. Dus het zijn natuurlijk ook fantastische acteurs. Ja, zeker. Het zijn hele goede acteurs. Maar goed, het is een voorstelling, het is een, waar, het is een montagevoorstelling waarbij je eigenlijk ja, haast steeds in, in het hoofd hè, van, van, van Jellinek zit. Mensen. Ja spugen bij wijze van spreken, steeds die, die ja, teksten tekst uit. Eruit. Het, ja. Ja. En het is niet een stuk dat je zegt: Nou, het begint hiermee en, en, en nee, het is een soort handeling een en het einde en de kop en de staart. Nee, dat heeft het nee. niet. En dat zijn misschien een type voorstellingen waar heel veel mensen in Nederland eigenlijk niet aan gewend zijn. Ja. Hoe is het theaterpubliek in Duitsland eigenlijk? Want in Nederland heeft men zich er zo langzamerhand mee verzoend... dat het overgrote gedeelte nou ja, bijna 60 plus is. Ik overdrijf misschien iets, maar dan komt het wel erg dichtbij. Hoe is dat in Duitsland eigenlijk? Ja, ik weet niet of dat zo is wat je nu zegt, maar... Um... Ik vind het allemaal zo'n. Dat vind ik eigenlijk negatieve berichtgeving. Ik weet echt werkelijk niet of dat zo is. Dat zou ik echt heel graag eens willen zien. Uh, ik geloof niet dat de Amsterdam-Day kan zeggen dat het merendeel van het publiek 65 plus is. Nee. Plus is. Maar goed. In Duitsland, uh, je hebt gewoon een publiek van uh, 18 tot uh, 25... en dan gaan de meeste mensen trouwen en dan houdt het een tijdje op. En terecht, want die moeten voor hun kinderen zorgen. Maar die generatie 18 tot 25, die krijg je naar het theater? Die krijg ik bij bepaalde werken naar, uh, naar het theater, ja. Als ik Sarah Keen doe, doe, wat ook niet bepaald een bepaald makkelijke auteur is... Uh, dan uh, krijgen wij wel een heel jong, uh, jong publiek binnen, ja. Wij hebben een zaalbezetting van 80% in ons grote theater. Dus dat is echt, uh, dat is echt veel. Sarah Keen is een, uh, ook een... Dat is een, een... Iemand die heeft zelfmoord gepleegd hè, op de 28 e een, een, een stuk schrijfster. Uh, daar is ook een stuk van, staat ook een stuk van op de rol. Hè? Want ik weet niet, jullie hebben de winterreizen van Jelinek, een stuk van Sarah Kane. Wat, wat is er nog meer te zien? Als mensen denken, hey, we zijn geïnteresseerd of is alles al uitverkocht? Uh, alles is al uitverkocht, oh. maar je hebt natuurlijk wachtlijsten. Dus mensen moeten <laughs> ja. het absoluut proberen. Ja. Um, we hebben natuurlijk nog twee romanlezingen van het boek van Geert Mak. In uh, Europa? In Europa, ja. En dat gebeurt in de grote zaal. Daar is de grote zaal, de hele parterre... heeft de Amsterdamse stadschapburg helemaal uitgeruimd. En dus, daar is een biergarten uh, van gemaakt. En daar lezen dan s'avonds het ensemble... Uh, dat boek van Gip Mak, doorsneden met andere, met andere en werken En daar staan van... ze in, in Lederhozen, of niet? Nee, pech. Je... Nou ja, omdat u zegt biergarten. <laughs> ja. Ja. Het ziet er... Het heet, laten we zeggen... Het ziet eruit als een biergarten. Het is okay. niet, natuurlijk niet helemaal een biergarten... maar die acteurs zitten gewoon zoals ik nu zit... in een normale koffie op het toneel. En, uh, en daar zit hele mooie muziek bij. Dat, dat die, die, die componist of die muzikant die ik heb, die staat helemaal in die traditie van Brecht en Weill. Dus het is echt... je denkt bij een lezing, denk je... nou ja, poah... Uh, maar dit is echt heel bijzonder. Omdat het ook uh, zo ongelooflijk muzikaal doorsneden is. En die Duitsers kunnen gewoon echt heel goed lezen. Dus dat zit tussen spelen en tussen, uh, tussen een normaliteit zit dat in. Dat is heel bijzonder. En dan heb je Roef de wildness. Dat zijn uh, in de traditie van uh, Wim T. Schippers. Honden op het toneel, maar samen met acteurs. Bij Wim twee schippers waren dat alleen uh, honden. Going into the dogs. So yeah. Ja, en dan heb je natuurlijk uh, Elfriede Jelinek. Uh, drie stukken doe ik daarvan. Drie hele vrolijke stukken. <laughs> uh, maar dat heb, ik niet, dat heb ik niet gedaan om de drama uit te maken. Ik heb, ik heb met haar tekst bewust laten zien dat het over poëzie gaat. Want iedereen verbindt dat altijd, dat ze aan het eind van haar leven zelfmoord heeft gepleegd. Shakespeare is op een bepaald moment ook dood gegaan. En die heeft prachtige stukken nagelaten. En waar ik heel nuchter vandaag nou Sarah Kane... Hij heeft ja. zelfmoord gepleegd, ja. maar ik wil gewoon weten waar dat tekst over gaat. En die tekst gaat op een hele bijzondere manier over schoonheid. Dus je hebt echt, met Sarrakeen, heb je echt een hele uh, uh, goede avond. En dan heb je natuurlijk nog Ludwig II van... Uh, van Ivan van Hooven. Ja, Jeroen Willems die... speelt dat, hè? Ja, ja. Jeroen Willems speelt na aanleiding dat, van, dat van, van die film van Visconti, hè? van ja. een jaar of twintig geleden ja. of zo. Ja, want u ja. hebt ook al een aantal uh, Nederlandse acteurs daar uh, gastrollen laten spelen, af en ja. toe. Jeroen Willems bijvoorbeeld. Ja, en, Pierre uh, Bokma. Pierre Bokma. Ja. Je denkt van, ja, Johan Simons die is daar naartoe gegaan omdat hij daar gewoon eens weer lekker uh, wat uh, armslag heeft. Is dat ook zo? Was dat de reden? Uh, da daarom ben ik er wel naartoe gegaan. Maar ja. ik vind ook, als je, als je, als je, als je zoals ik bent, 65... Uh, dan, moet je, dan moet je werk maken wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat moeilijk is... Wat, wat uitdaagt, waar je hele hoge risico's... En waar je risico's ook geen enkele concessie meer moet nee, doen. Nee, hoe ouder je wordt, hoe minder je concessies ja. je mag doen aan jezelf als kunstenaar. Want anders, dan kom je op, uh, zoals Gerrit Riefte terecht zegt, die schilder... dan kom je op, op, op ervaring terecht. Dan heb je wel een heel groot technisch kunnen, wat ik ook heb. Ik kan ja, best de ja, voorstellingen in truc, elkaar, Maar je gaat trucs herhalen en dat is absoluut voor de kunst niet interessant. En ik vind, dat beweerde ik ook altijd... je maakt maar één heel groot kunstwerk in de vijf jaar. En de rest van wat je maakt is in mijn geval middelmatig... met enkele glanzende momenten erin. Daar kan je rustig naartoe, want je ziet wel een mooie voorstelling. Als resistenten dat tegen u zeggen, wordt u niet boos? Ik heb natuurlijk liever dat zij het geweldig vinden. Ja, is... en, welk, en, en, en welk stuk zou dan dat laatste zijn dat, dat, dat, dat eens in de vijf jaar kunstwerk... Dat vind ik die Sarah heen. Die Sarah heen, ja. ja. oké. Okay. Daar, daar ben ik echt iets nieuws met mezelf ook aangegaan. Daar heb ik ook wakker van geleefd. heb ik het ook zwaar mee gehad. Daar heb ik ook geleden. Ja. Kunst is, daar ben ik achtergekomen. Uh, kunst is ook wel echt wel lijden. Het is gewoon echt zo. Maar waar zit dat dan in? Dat lijden zit in die ongelooflijke onzekerheid dat je iets hebt gemaakt... waarmee je jezelf eigenlijk uitlevert aan je publiek. En, uh, en, dan kom, en dan komt het publiek er ineens naar kijken. En dan ga je zelf ook op een andere manier naar je eigen ja. werk kijken. Dan zie je het eigenlijk heel goed voor het eerst. En als je dan heel kritisch bent dan, uh, en, je luistert, en je kijkt door de ogen van het publiek... Dus ik hoef nog ineens met het publiek te praten, maar ik kijk door hun ogen. Dus ik kijk met een bepaalde afstand. Dan kan ik overtuigd raken Hè? of ik denk, na. Het is ze net naast. En, en dat lijden is dus kwetsbaar zijn eigenlijk. Uh, dat is wat u bedoelt. Ja, dat lijden Ze bellen u om een voorstelling af te zeggen, Nee, mij. ja, misschien wel. Ja. Oh, ja. Hey, uh, Johan Simons, ja? en, dus, dus de, de kans dat we hier ooit weer eens... Uh, kunnen genieten van de Nederlandse voorstelling is niet heel begrijp ik. Jawel, want ik ga nu bij Toneel op Amsterdam oh, uh, Macbeth uh, doen. Okay. In het Holland Festival. Oké, okay, ja. mooi zo, want ja, dat is natuurlijk een festival dat altijd buitenlands toneel op zijn ja. programma heeft uh, staan. Hè? Ja. En wanneer is de trip geslaagd? Van, in, naar Nederland? Want het programma Brandhaarden duurt nog een paar dagen. Wanneer het geslaagd is? Ja, of is het al geslaagd? Nee, het is al, nou, nee, dat kan je niet zeggen. Je kan, je, als je de deur hebt binnengetrokken, getrokken, dan uh, kan je, weet je of het geslaagd is of niet. Het, het, het, zit, het zit op een goede weg, laten we het zo zeggen. Ja. En uh, er is, uh, er is uh, heel veel publiek voor. Het is natuurlijk ook leuk om iedereen weer eens even lekker te spreken. Heerlijk. <laughs> of niet? Ja, natuurlijk. Ja, het is doodvermoeiend gewoon allemaal bij ja. elkaar. Ja, oké. Okay. Hartelijk, uh, hartelijk dank Johan Simons, uh, househerr van het toneelgezelschap Münchener en de Dat deze week dus met het programma Brandhaarden te bewonderen is in de Amsterdamse stad Schouwburg. Misschien kunt u nog op de wachtlijst of ja, ik denk altijd gewoon erheen gaan. En dan lukt het bijna altijd. Meer info, nieuwsshow.nl Zeg in het café Parijs Dakar en de meeste mensen zien wel lichtgestoorde rallyrijders met een rotgangbergen bedwingen of ergens vastzitten in het zand. Zeg Antwerpen Banjoel. Dan blijft het akelig stil. Ja. Daar gaan we vandaag wat aan doen met de neven Arendt en Alfred van Duren. U hoort hem al op de achtergrond. Rallyrijders met een missie. Het duo rijdt een meedogenloze rally voor het goede doel en scheurt het avontuur niet. Goedemorgen, meneer van Duren. Ja, goedemorgen, meneer Alfred van Duren. Dag. Kunt u eens even vertellen met wat voor auto dat u uh, uh, op het door de woestijn aan het knallen bent? Ja, we rijden met een spectaculaire Range Rover uit 1988 die uh, zijn beste tijd in het gezicht wel wat gehad heeft. Maar daar zit een V8 motor in en die, uh, die draait als een zonnetje waardoor we de moeilijkste woestijn hebben bezongen tot nu toe. Ja. We staan op dit moment in het, in de, in de, uh, op het zand van, uh, van Mauritanië en uh, daar hebben we overnacht omdat de vloed te hoog was en we niet verder door konden rijden. En, en ik geloof dat die auto's hoogheid iets van 1000 euro mogen kosten hè, waarmee je dit doet. Klopt. Maar wie haalt dan nog de finish? Nou, tot nu toe hebben we geen afvallers in, in de groep. Uh, ook het team Zandpoort uh, zit er volop in de race. Het team uit Zeewolde zit volop in de race uh, met, uh, met de Toyota Landcruisers. Dus uh, we zijn met z'n allen nog, uh, nog uh, ja, goed bezig. En dat komt ook omdat we echt bij elkaar uh, helpen. We vormen met elkaar een uh, perfect team, moet ik zeggen. Ja, want u heeft de Land en een stevige kabel bij u, geloof ik, hè? Wat zegt u? U heeft een landrover en een stevige kabel bij u om uh, ja. zeg maar de, de, ja. de concurrenten uit het zand te trekken. Ja precies, we hebben, we, we hebben, onze auto heeft ook een bijnaam gekregen, dat is uh, Goliath. Uh, waarmee we ook uh, de auto's uit zand uh, kunnen trekken. Okay. Uh, er zijn ook wel Belgische deelnemers uh, van de partij en uh, nou, die, uh, die, uh, die hebben ook zo'n bijdrage uh, erin. en uh, We bellen op dit moment met een satelliettelefoon van, uh, van, van het lid van het Belgisch team. Oké, okay. en waarom doet u dit? Want het heeft een of ander goed doel of zo, hè? Ja, ja het, is, uh, het is een organisatie die voor een goed doel is. Het is een, ook een officieel mission humanitaire... En uh, we steunen uh, daar 18 uh, projecten waar we sponsors voor hebben gezocht. En met deze 12 teams waarmee we onderweg zijn, waar we inmiddels al 6000 kilometer uh, gereden hebben, uh, die, die hebben allemaal sponsors gezocht en, uh, en die uh, geven geld en goederen naar de goede doelen. Maar, uh, vervoer... En de auto's. Dat is natuurlijk ook, is natuurlijk ook iets. Hè. De auto's worden daar allemaal uh, uh, geveld. En het, uh, het, het, het. gaat onder de naam uh, Antwerpen Bonjour Challenge. Maar ja. zijn die dan niet uh, zijn helemaal zijn afgeracht? Zijn die auto's zijn toch helemaal uh, Ja, nou, nou, ze zijn. Ze, ze, ze, ze zijn gaan. Ze zijn heel goed geprepareerd uh, van tevoren. En we zorgen ook dat ze dat ze gewoon in goede staat uh, daar zijn. We hebben alles bij ons. Uh, dus, dus, dus de. de er gaat ook zelfs een ambulance mee waar, de, waar een van de projecten om gevraagd heeft om, uh, om een ambulance te krijgen. En ook die ambulance, die rijden we over. En heeft u dan die hulpspullen die, die u moet hebben, heeft u dan die achter in de auto liggen of zoiets? Ja. Ja, ja, je kunt natuurlijk in de auto niet alles meenemen, maar nee. de meest zakelijke uh, dingen als bougies, luchtfilters, uh, nou je noemt het maar op, dat, uh, dat hebben we bij ons. Goh. en, en die... we hebben zelfs een. een het Team Zandpoort heeft zelfs een, een warme douche uh, aan boord gemonteerd. Waarbij we eh uh, we net in de zee uh, zijn we geweest en hebben we een, een, een, een douche kunnen, kunnen nuttigen uh, in, hier op het zand. Ik neem aan dat we het over een vrachtwagen hebben. Nee, dit is een, even een hele mooie, mooie Toyota Landcruiser die uh, ook helemaal mooi opgewappt uh, is en met Jerrycans uh, en een pompje en wat inventiviteit uh, zijn we lekker uh, uh, kunnen, we, kunnen we ons lekker nog een beetje schoonmaken, zover als dat gaat, hoor. Want uh, de, het verhaal in mijn betaling gaat nu door rond dat ze ons niet horen aankomen, maar ruiken aankomen. Ja, zijn er ook vrouwen die meedoen? Er zijn ook vrouwen uh, die meedoen. Op dit moment in deze groep uh, zitten zitten twee vrouwen. En uh, er is nog een ander groepje met wat auto's die niet door het zand kunnen. Daar zitten ook nog uh, twee vrouwen bij. Maar auto's die niet door het zand kunnen, dan kom je toch helemaal nergens daar. Nee, dat kun je niet. De, het is natuurlijk ook de bedoeling dat we de, de originele Parijs-Dakar-route rijden. Uh, nou, die, dat doen we met de four drives En de, er zijn ook een aantal auto's meestal, waaronder die ambulance waar ik over sprak. En die gaan niet de officiële Parijs-Dakar-route, maar die rijden over, over afvalstukken En, en, en ja, in ieder geval begaanbare wegen voor niet uh, die wheel auto's. Juist. En jullie doen dit voor de lol en voor het goede doel? Wij doen het voor het avontuur en het goede doel. En we doen het omdat we het ja, als, als leuk vinden om in een groep een, een, een doel te bereiken... ...en uh, niet bij de pakken neer te gaan zitten in deze crisistijden. Zo is het. Want wat doet u in het dagelijks leven? Ja, we, we zijn eigenlijk een gezelschap... Uh, het het plamage is uh, zeer vellerlei. Uh, ondernemers, uh, mensen die uh, banen hebben... Uh, nee, maar u? Uh, directeuren, investeerders. Wat ik doe. Ja. Ik, ik, Sorry, ik stond het niet. Wat u doet in het dagelijks leven? Ik ben ondernemer. Ja, wat, wat doet u? Uh, ik, ik, ik ben op dit moment uh, oh. bezig om een uh, aantal bedrijven op te richten. Oké, okay. en, en uw neef of uw broer? Mijn neef uh, die heeft een vishandel. Een vishandel. Onder de naam Arend Vis. Ja. Arend Vis, niet Vis Arend. Vis, -arend. vis -arend. Dat is leuker. Vis Arend, ja. <laughs> vis Arend is leuker dan <laughs> ja. Arend Vis. Nou ja... Het, kan die uh, reclame maken, gaat het allemaal fout. Nou ja... ja. Mogen wij u ontzettend veel succes wensen en uh, nou ja, dat u er nog maar veel mensen door het zand mag slepen ja. en zelf niet vast mag komen zitten. Ja. Mag ik nog één ding zeggen? We zijn heel goed te volgen op de, de uh, website www.antwerpen.nl. En daar is een voetstep, uh, daar kunnen, ze, kunnen mensen ons spotten, weten precies waar we staan en kunnen ze nu zien dat we op het strand in Mauritanië staan. Ja, lekker te douchen. Ja, lekker te douchen. Precies. Oké, okay, let op de visarend Hartelijk okay. dank. Ontzettend veel succes. ik ja. kan toch ook gewoon in ja, zee okay. springen? Ja, we'll Meer info dus bij ons uh, allemaal te vinden... Daar, uh, op de nieuwsite www.nieuwsshow.nl Harry. Nou, we gaan meteen door, ja. Harry Storm. Ja, ik heb boeken, boeken. Over, over vis en over Shakespeare. Uh, nou, dan begin ik maar met Shakespeare, want... Uh, Johan Simons is ook nog maar net uh, vertrokken. Um, die heeft de druk. En die heeft de druk. Uh, nou, er wordt nu... Er reist nu een ander toneelstuk door de Nederlandse theaters. Het toneelstuk Koning Leer. En het heet het officieel toneelstuk heet. Um hoe heet het? Uh, ja, Koning Leer en de narren van Shakespeare zijn kwaad. Koning Leer en de narren van Shakespeare zijn kwaad. En het wordt opgevoerd door het Barre Land. Ik heb hier een recensie uh, voor me liggen uit de Volkskrant. Die voorstelling kreeg vier uh, sterren. Zo. Uh, dus dat is een uh, zeer positieve beoordeling. Ja. Uh, Shakespeare wordt gebracht als komedie uh, en slapstick. Clownerie, ambachtelijke clownerie. Alleen als je uh, wilt weten waar Koning Leer nou precies over ging... He, het beroemde toneelstuk uit het begin van de 17e eeuw van, uh, van Shakespeare. 1605 of zoiets. Uh, dan uh, kun je beter niet naar de voorstelling gaan. Want uh, daar maken ze er een beetje een rommeltje van wat dat betreft. He, dus de voorstelling is de moeite waard. Maar niet om die reden. Maar de voorstelling is wel gebaseerd op een nieuwe vertaling... van Bindervoet en Henkes. En die volgt de tekst helemaal. Getrouw zal ik niet zeggen. Maar die volgt de tekst helemaal. En die heb ik hier bij me. En die heb ik voor de gelegenheid gelezen. En ik heb er weer van genoten. Uh, je hoort het eens. Het is een soort strip waar ja, je het over dat, ja, hebt. Dat he? is, alles is leuk aan dit boek. Ja, leuk is een beetje een besmet woord uh, ge, ge, geworden. Maar in verband met Shakespeare denk ik dat het je het dan toch kan gebruiken. Hè. Shakespeare heeft toch een beetje het air van uh, ja. hè, moeilijke, dramatische, tragische toneel ja. misschien. Ik weet niet. Uh, veel dooien vooral. Veel dooien, dat is hier uh, niet anders in, in King Lear, in Koning Lear. Uh, maar alles is leuk en levendig aan dit boek. Het is inderdaad uitgegeven als een klassiek geïllustreerd album, zoals je die vroeger had. Ja. Dat is een reeks trouwens, daar zijn ze mee bezig. Ze hebben Hamlet al gedaan. En ze hebben Macbeth al gedaan uh, op die manier. En nu zijn ze dus aan uh, Koning Leer uh, toegekomen. En er wordt ook wel gezegd door beroemde Shakespeare-wetenschappers en geleerden. dat het eigenlijk niet zo heel veel zin heeft. En daarmee wil ik niet de mensen ontmoedigen om naar de schouwburger te gaan. maar dat het niet zo heel veel zin heeft om Shakespeare in het theater te zien. want dan uh, kan je toch niet helemaal volgen of dan uh, raak je daarvan onzin. te veel. Al onzin. Maar. Het heeft in ieder geval veel zin om Shakespeare te lezen. Okay. He, want uh, dan heb je echt een dolle, dolle avond... zonder dat je de deur uit bent gegaan en je zit je eigen <laughs> wijn te drinken. Je ja, Ben <laughs> uh, <vrouw>? nou ja. <laughs> naast je eigen vrouw. Zo die, komen ja. alle, alle onderwerpen <laughs> ja. weer bij nou, elkaar. En, en dan kan ik deze vertaling van Binnenvoet en Henkens zeker aanraden. Uh, niet alleen door de uitvoering, die erg uh, publieksvriendelijk is. Door het uh, <laughs> uiterlijk he, van dat klassiek geïllustreerde album. Er zitten plaatjes bij... Nou ja goed daar kun je over van ik vond ze wel leuk maar die Vokseltresident die vond ze melig. die, die plaatjes zijn gemaakt ja maar ik wil een stukje voorlezen oh, nee. je mag ook kijken ja, ja. Of nou ja, lees maar voor ja. uh, die plaatjes zijn gemaakt door DRB dat is uh, Aard uh, nou goed dus dat is alles aangedaan om het uh, om het redelijk toegankelijk te maken en uh, er is nog iets uh, wat, wat heel goed werkt. Uh, Binnenvoet en Henkes zijn een beetje brutale vertalers. He, dus uh, het is geen klassiek Nederlands wat je krijgt. Het is niet gezwollen. Het is uh, hele pak. <laughs> nou ja, als ze gaan schelden, dan is het, uh, krijgt het tyfus op je epileptische gelaat. Dat soort uitdrukkingen. En ik zal een stukje voorlezen. En dan zie je dat ze ook er ook niet voor terugdijnsten... om modern taalgebruik eh, uh, er tussendoor te gooien. Ja. Nou... King Lear is op een gegeven moment door iedereen in de steek gelaten. Ik zal het hele verhaal niet navertellen. want dat is denk ik wel een beetje bekend. Dan kom je ook niet meer aan de andere boeken. Dan kom ik ook niet meer aan de andere boeken toe. Uh, er is één iemand die die verbannen heeft, de hertog van Kent, heeft hij een pesthekel aangekregen? Kent, Kent heeft iets ongelukkigs gezegd, volkomen ten onrechte, want die Kent heeft het heel goed met Lear voor. En in vermomming meldt Kent zich dan weer bij Shakespeare, bij, uh, bij Lear. Zij dus willen weer helpen, hè. dus hij heeft de beste bedoelingen met. Uh... En dan komt er dit uh, gesprekje. Lear die vraagt. Ik ben geen acteur, maar ik ga mijn best doen. Leer die vraagt, uh, wie ben je? Want Kent heeft zich vermomd. Leer herkent hem niet. Leer is sowieso al een beetje aan het malen. Hij is ouder en in de war. Daar gaat het ook een beetje over. Kent die zegt dan, een heel trouwhartig iemand. En zo arm als de koning. Dan zegt Leer, als je even arm voor een onderdaan bent... als hij is voor een koning, dan ben je aardig arm. Wat wil je? En dan zegt Kent, dienen. Leer, wie wil je dienen? Kent, u. Leer, weet je wie ik ben, vriend? Dan zegt Kent, nee hoor, maar u heeft iets in uw voorkomen... dat ik graag meester wil doen. En dat is, dan zegt Kent, autoriteit. En dan vraagt hij jou welke diensten kun je verrichten? Dan zegt Kent, ik kan een eerlijk geheim voor me houden... paardrijden, hardlopen, een lang verhaal kort wieken... en een simpele boodschap bot brengen. Wat gewone mensen kunnen, daarin ben ik bedreven... en mijn arbeidsethos is opperbest. Nou, dat is een beetje de, wat, ze, wat ze doen. Het arbeidsetos is natuurlijk een voorkomen on woord. Eh, uh, dat gooien ze er gewoon tussendoor. En dat maakt de tekst. Heel erg levendig. Uh, er uh, je kunt erover twisten of dat allemaal wel mag of niet... maar ze houden zich verder prima aan de tekst. Hè. Het verhaal staat er helemaal in. Alleen er zitten van die, van die grappige vondsten in... waardoor je uh, door blijft lezen. En als je zo'n tekst van Shakespeare leest... Uh, dan kom je er ook achter dat Shakespeare toch ook een geweldige dramaturg was. Want het is allemaal spektakel. Het is allemaal actie. En je komt dan ook de one-liners tegen. Nu zitten er in King Lear uh, onder een of andere reden minder dan in Hamlet. Hè, uh, van die to be uh, or not to be, that's the question, dat soort dingen. Maar je komt er dan toch wel tegen van de grootste schurken in het boef, die zegt op een gegeven moment, uh, als ik me niet door afkomst land win, dan doe ik dat door list. Slecht is alleen de kans die wordt gemist. Nou, dat is uh, op zichzelf een beroemde uitspraak, dat geeft een echte opportunist weer, hè? dat, dat uh, slechte kansen bestaan niet alleen als je ze mist, ook al hè, moet je daar heel erg misdadig voor zijn. nou Die kom je ook allemaal tegen, hè? Uh, dus dat hebben ze uh, goed gedaan. En uh, nou ja, het verhaal is, ik, ik heb het nog eens gelezen... Uh, met tranen in mijn ogen aan het eind, hoor. Dan uh, als ze gaan... oh, echt, echt allemaal dood, inderdaad. Ja. En, en, uh, en toch... Uh, en als je, je dan afvraagt, waar ging het allemaal precies over... dan zit je even met je mond vol tanden. Nou ja. Maar dat is ook weer erg troostrijk. Shakespeare was de eerste grote toneelschrijver... die liet zien dat het leven volstrekt zinloos was... en dat je er toch veel lol in kon hebben. Nou, koning leer van Shakespeare in de vertaling van... Bindevoet en Henkes. Dan neem ik meteen... Ik geef het nu aan Mieke, die gaat nu straks iets zeggen over de plaat. Nee, helemaal zijn, nee, nee, niet? nee, nee, nee, nee. Uh, kijken. Nou, plaatjes die zeker niet melig zijn. Dat zijn de uh, tekeningen van Dick Matena in uh, uh, Kees de Jonge. Het is echt een heel dik ding geworden. Ja, het is echt de hele tekst. Dus dat, dat is niet zomaar een strip. Dat is geen Lucky Look of Suske ah, en ja. of zo. Dat is, ik heb hem ook een, een breuk geschouwd ge, ge ge vanochtend bij 450 bladzijden, zeg maar. Ja, en alle tekst staat erin. Dus je kunt kiezen als je denkt, nou ja, ik, ik wil liever niet zo'n roman lezen. Heb, je, heb jij daar eigenlijk enig zicht op of dit ook in de boekhandel inderdaad verkoopt, dit soort dingen? Want er nee, verschijnen dus, er steeds, steeds meer toch eigenlijk. Nou ja, en die Dick Matenaar nou, is wel de topper in ja. Nederland op dit gebied. En uh, hij wordt gevraagd om het te doen. Dus ik neem aan dat er een markt voor ja. is. Maar ja, mij interesseert dat op zichzelf natuurlijk niet zo. Nee, nee, nee. Als ik het maar heb. Nee, maar goed, dan. Uh, nou ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat. Uh, kijk, je hebt. Dat is zo'n hele oude discussie: dat uh, ou, sommige ouders vinden dat kinderen geen stripboeken mogen lezen. Want dat zou de verbeelding doven. He, als je dan iets moet een echt boek lezen zonder plaatjes. Want dan de tekst brengt dan de plaatjes in een hoofd vanzelf op gang. Ja. En als je plaatjes ziet, dan zou die verbeelding uh, een, een knauw krijgen. Dat zou dan niet goed zijn. Daar ben ik het absoluut mee oneens. Ik, ik lees ongelooflijk veel, zoals jullie weten. En ik hou heel erg van lezen. Ik ben een gepassioneerd lezer. Maar ik ben net als heel veel kinderen gewoon met stripboeken begonnen. Dat heeft me aan het lezen gezet. He, van Kuijtje, Suskin Wiske, noem maar op. Uh, dat vond ik allemaal fantastisch. En toen ben ik naar de echte boeken gegaan. Nou een uh, hele lange inleiding over een oude discussie. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit bij Kees de Jonge... van Theo Thijssen. toch al wel een toegankelijk boek, maar... Ook een oud boek, hè? bijna honderd jaar oud. Dus ja. dat zou dan een, een barrière kunnen zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ouders dit kinderen in hun hand geven. Het is niet voor kinderen gemaakt hoor. Maar dat ze zeggen, nou lees dat eens. En dan werkt dat volgens mij hartstikke goed. Want die Dick Matenaar die kan echt fantastisch tekenen. Dat is echt gewoon een, een top, uh, top in Nederland, op dat uh, gebied. Uh, je krijgt uh, Amsterdam, de Jordaan. Nou ja, heel Amsterdam van de jaren twintig in prachtige uh, plaatjes uh, voor je. En het verhaal van Kees de Jonge van Theo Thijssen blijft... Nog steeds. Ja, prachtig. Hè? Uh, nou, iedereen kent het wel. Uh, Kees is een jongen die droomt. Hij is een heel arme jongen. Uh, zijn vader heeft een schoenwinkel. Uh, hij moet van school af. Ze kunnen het allemaal niet meer betalen. Zijn vader gaat ook dood om een in het boek. Het is verschrikkelijk. Maar Kees denkt tot aan het eind aan toe... ik ben Kees een bijzondere jongen. Het is ook Kees de jongen. Niet zomaar Kees een jongen. Het is Kees de jongen. Hij droomt ervan om beroemd te worden. Van begin tot eind van het boek. Hij ontwikkelt bijvoorbeeld een zwembadpas... Het dat, dat, dat pas waarmee ze heel snel van school naar het zwembad lopen. Op een bepaalde manier verlopen. lopen. In Amsterdam worden er ook af en toe wedstrijden gehouden. Dan wordt degene die, die, die, die het beste die zwembadpas imiteert... die krijgt dan een prijs. Daar was ik dus natuurlijk ook benieuwd naar hoe die zwembadpas... dan uh, verbeeld zou worden door Dick Batenaar. Nou, uh, prachtige tekening. Dan zie je al die jongetjes met de armen voor zich... heen en weer door de straten uh, rennen. En Kees doet dat natuurlijk het beste. En als je dat zo leest... Hè, dus al die, al die momenten komen tegen het schoolmeisje... Waar, of het meisje waar, waar Kees, op wie Kees verliefd wordt... En, uh, dus ook een oh, feest, voor mij is het één feest van herkenning... maar als je het voor het eerst leest... is dat natuurlijk niet het geval, hè, als je nu een, een kind bent. Uh, uh, uh, als je dat allemaal uh, uh, zo leest... dan kan het niet anders... dan dat je door dit boek uh, gegrepen wordt. En wat me ook opviel is dat het bij alle oude wedstrijd... toch eigenlijk ook heel modern is. Want beroemd worden... Als je aan een kind van 12 nu vraagt: wat wil je worden?, willen ze dus allemaal beroemd worden. Zangeres. Ja, zangeres, maar dat zeggen ze bij, bij, die, ont, uh, uh, uh, bij die talentenshows die die op tv hebt. zeggen ze eigenlijk niet: ik wil een goed zanger, goede zangeres nee, worden. Ik... Ze zeggen: ik wil een ster worden. Ja, ik wil, uh, dat nou, is het. Dat is wat Kees, Kees heeft. Als je het <laughs> met uh, hoedjes uitpakken. <laughs> nou, maar Kees heeft dat dan nog op een charmante manier. in de, de tijd van de tv. Nou, het is een prachtig boek. Uh, uh, Kees de Jonge van uh, Theo Thijssen. Nou, dan heb ik nog twee romans bij me. Uh, ik zal beginnen met, uh, met een debuut. Dat is altijd wel sympathiek natuurlijk. Uh, dat is van uh, Rebecca W.R. Bremmer. He, tussen letters staan erbij. Een beetje dus de sfeer van Willem O. Duis of zoiets. Maar, ja. maar goed, Rebecca Bremmer. Uh, ze heeft een roman geschreven, App. En uh, als ik erover ga vertellen... Uh, dan denk je misschien... dan zou je de indruk kunnen hebben dat het een zaakboek is. Want wat gebeurt er? Er zit een vrouw op een eiland. En die vrouw die heet Geeske, een vissersvrouw. Een beetje oudere vrouw, niet stok maar ze is al oma, hè, ergens 48, denk ik. En ze wacht nu al enkele dagen te vergeefs op de terugkeer van haar man Johannes. Die zit in een vissersbootje, die is langer weg dan gepland. Ja, Er kan van alles gebeurd zijn. Het is een beetje het, uh, het thema van Herman Heijermans. Uh, de ophoop van zegen. Met de bromde zin: de vis wordt duur betaald. Dat zit een beetje in het boek. Maar ze geeft er zo'n eigen draai aan dat je dat al snel vergeet. De tijd wordt niet precies genoemd waarin het zich afspeelt. De gloeilamp is wel uitgevonden. Maar er is nog geen tv of geen uh, telefoon of zo. Dus het is ook een, een mysterie waar die man uh, gebleven is. En het is wachten, wachten, wachten geblazen. Er gebeuren allemaal kleine dingen. Maar dat schrijft ze allemaal prachtig op. en het is, Ik heb ervan genoten. Ik vind het een spectaculair... goed debuut. Het is 240 bladzijden lang. Ik zal één klein... Als je het uit de context ligt, zal het nooit zo goed werken... als dat het in het boek zelf werkt. Maar ik zal er één klein stukje toch van proberen voor te lezen. En dan kun je zien wat ze doet. Die vrouw zit te wachten. En die doet de hele tijd kleine dingetjes... in het huis. En wat ook heel verfrissend is... is dat het geen klaagboek is. Ze zit niet te huilen. Mijn man is er niet. Uh, hé, wat verschrikkelijk. Uh, dat zou een moderne romanschrijver tegenwoordig. Dat is vaak een beetje opgevolgd. Ze heeft die toon, die ouderwetse toon. die heel goed werkt. Heeft ze wat dat betreft heel goed gevangen. Hè? Ik zal het een stukje voorlezen. Die vrouw is bezig. en ze is bezig om uh, vis te snijden. Ze gaat toch maar gewoon vissoep uh, maken. Ja, ze moet toch ook eten? Hè? De tafel ligt vol met ingewanden: graten, bloed, schubben en vinnen. De ingewanden gooit ze uit het achterraam de tuin in, waar de kippen erop afstuiven... en alles zo snel naar binnen schrokken dat de haan bedrogen uitkomt... en hun verontwaardigd zijn rug toekeert. Geeske pakt de koppen en de staarten en stopt ze in de grote pot met water... die op het kolenvoornuis staat. Ze blijven drijven en botsen tegen elkaar aan... alsof ze willen uitzoeken welke oken, ogen bij welke staart horen... en hoe ze zich weer kunnen verenigen. Nou, dat is de toon van het boek. Wel een mooi beeld, zeg. Ja, het is, het is, het, en dat gaat zomaar door. Ze gebruikt, ze gebruikt dus heel uh, dagelijkse dingen. om daar een prachtig beeld in neer te zetten. En het is ook grappig dat je dat zegt. Want wat gebeurt hier. Dat is dat die, die vissen. die zijn uit elkaar gesneden. en die willen zich als het ware. in de soeppan weer verenigen. Als ik nou een beetje flauw doordenk. dan is dat wat er in het boek in het Groot aan de hand is. Die vrouw wil zich weer met die man. Ze wil dat die man terugkomt. He, dat, dat zou een beetje. als je dat. dat is een beetje saai interpretief worden. of dat je denkt. Nou ja, Maar zo werkt het niet. Omdat ze het heel concreet houdt de hele tijd. In je achterhoofd zit wel de hele tijd van, ze bedoelt er meer mee, er zit een laag onder, maar daar heb je helemaal geen last van. Als je het een tweede keer leest, dan merk je dat opeens. En zo zit er ook, ze denkt de hele tijd aan bijbelverhalen, het bijbelverhaal van Abraham en Sarah. He, Sarah die tot op hoge leeftijd geen kinderen kreeg, en dan komt er een engel en die zegt, euh, nou ze zal toch een kind hebben, en Abraham die denkt, nou ja, dat zal niet zo, hè, dat zal niet lukken, en die legt het dan met een slavin aan. Nou, heel, heel, heel, en dan zie je ook wat voor drama zich onder dit huwelijk zich een beetje aan het, uh, aan het afspelen is, of zou uh, kunnen hebben afgespeeld. Dan meldt zich want er gebeurt ondertussen wel wat. Hè? Het is heel rustig verteld. Dan meldt zich een tweede vrouw. Die komt naar het eiland. Er wordt geklopt op de deur. Onze geesten denkt daar zal je hem hebben, mijn man. Maar er komt een tweede vrouw binnen. En dan ontspint zich opeens weer een heel nieuw drama. Er blijkt van alles aan de hand te zijn waar je geen vermoeden van had. Nou ja, dat is echt waanzinnig knap gedaan. Uh, App, uh, Rebecca W.R. Bremmer. Uh, ja, uh, een tip, zeg maar. Dan heb ik een... Ander boek. Heel kort nog. Heel gaan, kort? He? Ja. Ja. Ja. Dat is uh, Bart Kuba. Die jongen is er al lang. Dus dat kan ook wel iets korter. nou ja Hij is misschien niet zo heel bekend. Het is een, uh, een nee. Belg. Het boek heet de uh, Brooklyn Club. Uh, twee of drie jaar geleden heeft hij een roman gepubliceerd. Daar heeft hij al enige faam mee verworven. De leraar. Typisch Belgisch thema zou ik bijna zeggen. Een leraar heeft een allochtonen scholier in zijn kelder opgesloten. En daar gebeurt van alles mee. Uh, spectaculair boek. Vooral ook in het uh, onderwerp. Nu heeft hij uh, de Brooklyn uh, Club uh, geschreven. En het boek wordt op de achterkant omschreven als een I Done It. Er is weerspraken van een man die blijkbaar een misdaad uh, op zijn geweten heeft. Langzaam wordt in het boek onthuld hoe dat dan precies in elkaar zit. Maar eigenlijk... Dat misdaadverhaal uh, interesseert me niet zo heel erg. Want dan denk ik, uh, als ik dat wil weten, lees ik wel een echte thriller. Maar dat heeft hier ook weer te maken met beschrijving. Die Bart Kuba is, ja, uh, in de NRC zeggen ze regelmatig... Hè, uh, sympathieke krant natuurlijk. Zeggen ze regelmatig dat de Belgen zijn beter. Dan denk ik altijd, dat zal niet zo vaak lopen. Maar dit is echt een van de Belg beste uh, jonge schrijvers die we nu hebben. De uh, Brooklyn Club. Uh, en het vraie zit dus niet zozeer in, uh, in het uh, misdaadverhaal... maar in de beschrijving die Bart Kuba van personages geeft. Het speelt zich af in New York. New York roept hij heel goed op. En in het onafwendbare dat hij oproept. Aan het eind denk je, ja, het heeft zo moeten zijn uh, uh, met deze hoofdpersoon. Het is verschrikkelijk wat hij heeft uh, gedaan. Maar we kunnen het hem eigenlijk nog niet eens zo kwalijk nemen... want hij is zelf ook in een soort fuik gelopen. Nou, uh, Bart Kuba, de Brooklyn Club. Oké, okay, Arie, hartelijk dank... Uh, informatie allemaal nog na te lezen en te vinden op de teletekstpagina 260. En u kunt ook natuurlijk altijd terecht op onze website www.nieuwsuur.nl. Deense televisieseries zijn populair in Nederland en daarvoor hoeven ze niet eens via de reguliere kanalen te worden uitgezonden. Deze week bracht de Volkskrant voor de grote release in mei alvast het tweede seizoen van de politieke dramaserie Borgen uit op DVD. Ik heb hem hier voor me. Mensen die naar de webcam kijken, die kunnen het zien. En er werd namelijk Rijkhals het naar uitgekeken. Door mij ook, moet ik eerlijk zeggen. Ja, zoals de kerstverse PvdA-leider Dirk Samson twitterde... deze serie is nog beter dan de eerste. Maar je hoeft geen politicus te zijn om hem te kunnen waarderen. Birgitte Nieborg, die in Borgen de eerste Deense vrouwelijke premier ooit Speelt, spreekt als sterke vrouw tot de verbeelding van velen. En waarom dat zo is, gaan we bespreken met filosoof Stine Jensen. Binnenkort verschijnt van haar hand het boek Dus Ik Ben weer. Een vervolg op haar eerdere boek Dus Ik Ben. Waarin zij onder meer het verschijnsel politieke macht onder de loep neemt. Goedemorgen, Stine. Goedemorgen. Ja, jij bent een groot liefhebber hè, van die serie. Ja, absoluut. Maar er zijn, ja, ik ook, maar er zijn natuurlijk toch ook mensen die niet, ja, die niet kennen. Uh, kun je toch nog even in het kort vertellen waar het over gaat? Nou ja, um, het, er is in ieder geval van enorm populariteit van Scandinavische series. Na ja. Killing, The Bridge en nu. Ban, Zoals uh, de Denen zeggen: Baan. Bon. Bon. Maar we zullen bo Borgen zeggen. Nou, maar, uh, de Burgt, hè? Als mijn familie meeluistert: Baan. Ik weet heus wel hoe het uh, uitgesproken <laughs> moet worden. En het fantastische. Is dat ook geregeld? Uh, aan, aan, aan het uh, politieke drama wat zich afspeelt in deze serie is dat het, uh, het draait allemaal om een vrouwelijke premier. Ja, dat is bur de, bur de burgt hè? De van de Macht. Ja, en zij heet uh, Nubal nieuwe burg, uh, letterlijk. Dus zij vertegenwoordigt eigenlijk ook de nieuwe politiek... en een politiek waarin vrouwen goed vertegenwoordigd zijn aan de top. En zij is de premier van het land geworden. Ja. Een socialistische premier met een goed hart. Dus ik begrijp die Diederik Samson ook wel een beetje... Ik vind het knap dat hij de tijd heeft gevonden om uh, alvast die hele tweede serie uh, te kijken. Nou, volgens, volgens een hoop van die uh, politici die gesproken zijn kennelijk... hebben ze het allemaal in het reces ergens gewoon uh, kennelijk aan elkaar doorgegeven. Ook. Vooral de dames. En die waren allemaal buiten gewoon geroerd door de serie. Ja, het is ook een hele knappe serie. Uh, hij zit goed in elkaar. Het plot is goed. Uh, het toont ook de menselijke kant van politici. Maar wat maakt het bijzonder? Uh, nou ja, ik denk eigenlijk dat hij zo fascineert omdat uh, de serie over macht gaat. Bijna Elke aflevering begint met een citaat van of Machiavelli... of Hamlet, Shakespeare. En ik denk dat we dat heel fascinerend vinden. Hoe werkt macht? En veranderen mensen onder invloed van macht? En zij is zo'n interessant en mooi voorbeeld om, om, om dat te onderzoeken. Want eh, bij haar zie je dus eigenlijk dat ze ook veel op het spel zet... in die hoogfunctie. Ja, want zij begint heel uh, idealistisch, heel, heel toegankelijk. Bedoel, daar wint ja. ze ook echt de zielen van de, en de harten van de mensen mee. Maar ze heeft ook... Een thuissituatie, zoals dat als zo mooi heet, met een man. Een hele leuke man. Een leuk man, het ja, twee hele, hele leuke man. Twee hele leuke kinderen. Twee hele leuke kinderen. En ze denken ook van ja, dit, dit, dit gaan we doen. Maar dat, dat lukt toch niet. Hè? Langzamerhand zie je gewoon dat dat steeds minder gaat, gaat lukken. Dat ja. ze steeds meer verzeild raakt in allerlei ja, machtsspelletjes. En dat ze dus steeds minder leuk wordt eigenlijk. Ook voor die man. Absoluut. Zij, zij verandert in een razend goede onderhandelaar. Uh, dus je ziet dat haar identiteit onder invloed van macht ook verandert. Dus die, dat idee dat macht corrumpeert... zij probeert zich daartegen te verzetten... maar die identiteit van macht verandert haar wel. En ja, haar man krijgt het daar moeilijk mee... want die, ja, die, die zorgt eigenlijk compleet voor het gezin op een bepaald moment. En ze is weinig thuis. En je ziet dus dat dat publieke leven een wissel trekt op het uh, privéleven. Ja, daar heeft Diederik Samson trouwens ook nog iets over gezegd. Hij zei nou, Hij vond dat die man, dat vond hij maar een watje. Hij zei, nou, mijn vrouw gaat dat anders doen. Uh. <laughs> Hmm. Ja, de krant heeft dat gelezen. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk jammer. Want <laughs> uh, wat, ik vind juist dat dit drama dat zo mooi in beeld brengt: dat uiteraard de partner die moet leven met iemand met zo'n topfunctie, of dat nou. Ja, premier is misschien wel, dat is de hoogste functie die je kunt hebben, de drukste ook, ja. dat uiteraard uh, levert dat vragen op. En misschien heeft hij geluk met een ja. zeer trouwe, maar het, Ik weet ook echnotie. niet of hij het letterlijk zo gezegd heeft, hoor. Nee, maar okay. gewoon iets, iets in, in die richting. Maar het curieus is natuurlijk dat dat uh, geldt voor een man die thuis zit. Uh, wordt wordt, die vrouw, uh, wordt uh, het bij een vrouw eigenlijk ooit gesteld in een serie? Ik heb het nog nooit gehoord. Nou, ik heb het in een serie ook nog niet teruggezien. Nou ja, de Iron Lady, daar hebben ze ook even een huiselijke situatie. Ja. Ja, ja. Over Jawel, maar ook dan gaat het weer dat die man een ja. soort halve sukkel draagt. Maar we heuppelt. hebben natuurlijk wel hier in Nederland de kwestie Wouter Bos gehad. Ja. En die ook prompt, ook voor wat je of nietje werd uitgemaakt. Ja. Volkomen ten onrechte, maar die zei, ik wil meer aandacht aan mijn gezin besteden. Mm. Ik, ik draai uh, overuren en ik kom niet toe aan mijn gezin. En mijn vrouw uh, vindt dat het tijd is dat ik ook daar meer aanwezig ben. Ja. Dus we hebben natuurlijk wel degelijk. In die serie uh, zegt die man bedankt en tot ziens. Hè? Ja, ja, uiteindelijk wel. wel. En dat, dat begint eigenlijk op het moment dat zij eigenlijk die premierrol... ook in dat gezin gaat vervullen. Dus dat zij dat onderhandelen zo goed kan... dat, zij, dat ook de seksonderhandeling begint op dinsdag en donderdag. Ja. Dat, is de, dat is eigenlijk het eerste moment waarvan... Nou, nog twee keer in de week, hij denkt, zou je ook, zeggen. Ja, dus beste, uh, <laughs> ik, heb, ik heb net van, Bram Bakker nog gehoord. Nee, daarom, en, daarom. Dus, de, maar dat, dat, al gauw komt het daar niet van. Lukt het niet op dinsdag ook niet ja. op donderdag. En dan zie je eigenlijk, ja. dan, dan, dan, dan dondert het ook in elkaar eigenlijk. Ja. Het, het grappige vond ik om te lezen dat er sinds die serie begonnen is... ook daadwerkelijk een vrouwelijke Deense premier ja. is gekomen. Dat is ongelooflijk. Met die Helle torning schmidt Ja, Helle torning schmidt En die, ja, die moet eigenlijk uh, ja, opboksen tegen het beeld van, uh, van Birgitte Niebuhr. Dat klopt en ze redt het niet. Uh, zij is eigenlijk te weinig borgen naar de, naar de smaak van, uh, van, van de kiezers. Zij heeft ook eigenlijk uh, niet uh, dezelfde uh, fantastische, prachtige, nuchtere uh, reputatie. Eigenlijk is, is haar reputatie helemaal niet zo goed zelfs. Het is natuurlijk fantastisch dat Adam Priese. Scenarioschrijver scenario's al een jaar voordat het gebeurde... eigenlijk deze fictiewerkelijkheid al had geschapen. Dus je ziet de werkelijkheid soms volgt pas later. De fictie heeft het allemaal lang bedacht. Maar deze hele Torning Smit, op vele punten faalt ze eigenlijk. En, maar heeft en, ze echt last van die serie? Ze heeft last van die serie. Want zij, zij lijkt qua uiterlijk behoorlijk op, uh, op Brigitte Nupal. Maar um, op allerlei manieren zijn er kleine schandalen rondom haar. Meteen vanaf begin... Er was een belastingaffaire omdat de man van Helle torning is een Brit... betaalde geen belasting aan de Denen. Daar werd een mail over uitgelekt. Wie had dat gedaan? Ze loopt te veel, ze is socialistisch, maar ze loopt alleen maar op, op dure pradeschoenen... met Gucci-tasjes en mooie jurkjes. Dat valt niet lekker. En eigenlijk alles wat ze beloofd heeft aan de Deense kiezers, dat maakt ze niet waar. De miljonairbelasting, daar zou iets, uh, dat zou aangepakt worden, allerlei onderwerpen, um, ja, ze, ze maakt het niet waar, haar socialistische agenda. En dat, dat valt natuurlijk niet goed. En ook en, qua onderhandelen? Ja, en, is, en, ja, als je haar ziet, ik heb haar een paar keer op tv gezien... Ze, ze heeft die stralende glimlach, ze ziet er echt goed uit. Zelfverzekerd en autonoom. maar er ja, komt eigenlijk geen inhoud uit. En ik, dat, dat stelt teleur. Ik begreep dat in die, die, die, die tweede serie, dan uh, gaat, neemt ze op een gegeven moment een time-out, hè? Ja. En, en dan gaat ze toch weer terug naar de gezin. Ja, ik heb het nog niet gezien. dat Ja, haar class. dochter komt in de moeilijkheden ja, en kon, zij ja. kiest voor haar gezin. Ik heb het al wel gezien, dit hele Ja, ik heb natuurlijk, het is ja, smullig weer. Ja. Ja. Maar en dan wordt het dus, dus van die echte vrouw, meer gezegd: van ja, dat moet zij eigenlijk dan ook doen. Ja, het is ook wel heel ongelijk natuurlijk. Uh, nou ja, het, het, het is ook het is heel mooi in die serie dat conflict van dat zij vrouw zijn, dat wordt ook meteen uh, dat zij vrouw is een politiek issue. En dan gaat haar tegenstander haar op proberen te, te pakken, want die gaat zeggen van ja dat kan dus eigenlijk ook helemaal niet, een vrouwelijke premier. Want je ziet dat het zo'n grote wissel trekt op dat privéleven... dat zij dat eigenlijk niet aan kan. Uh, en met mij zul je die problemen niet hebben. Uh, want ik kies voor dat werk. Dus je ziet dat het vrouw zijn heel bewust een politiek issue wordt. Want uh, die, die Brigitte Niebork, die verandert hè, van een, een warme, optimistische vrouw... in toch een wat starre, zakelijke on onderhandelaar. Uh, vind je dat ze daarmee ook haar kracht als vrouwelijk rolmodel uh, verliest? Um, nee, want ze wordt niet uh, zoveel Iron Lady dat ze uh, totaal onmenselijk wordt. Er komt een, een, toch wel een soort diepe val. En ja, ik moet het niet verklappen. Nee, dat gaat. is het probleem. Dat ga ik niet doen Maar, maar ze, ze, ze, ze wint weer iets van haar menselijkheid terug. Ja, ja. Wat, wat belangrijk is in het verhaal is ook dat ze dealt met het populistische... wat ook in die Deense maatschappij zit. Hè. Die hebben eigenlijk dezelfde problemen op de hand die wij hier in Nederland ook hebben. Ja. Hebben. En hetzelfde ja. soort discussies. Ja. Maakt het dat ook extra interessant? Nou, of niet? Ik, er zit, net als in de killing, zit er heel slim zit de actualiteit erin verweven. He, dus in die tweede serie zien we er meteen: een heel stoer pak in Afghanistan. We zitten midden in de werkelijkheid. En, en, en dat is ook wel een aantrekkingskracht. En jij noemt dat populisme. Het is natuurlijk wel zo, ik denk, één van die. Uh, grote trekpleisters van die Scandinavische series, is dat wij natuurlijk ook naar Scandinavië kijken als een soort spiegel. Een soort toekomst van waar het eigenlijk allemaal al gebeurt. Waar wij tien jaar later met de gedoogconstructie aankomen, hadden ze dat daar al lang. En waar wij nog steeds geen vrouwelijke premier hebben, daar wel. Dus wij kijken soms ook naar Scandinavië als een soort. Uh, ja, een beetje een soort, soort toekomst van uh, hoe doen ze dat daar eigenlijk? Ja. Nou, maar, wat maakt het voor jou eigenlijk interessant, dit hele geheel? Want je hebt er zelfs nog een hoofdstuk in je boek aan gewijd. Ja, klopt. Uh, nou, ik vond het heel interessant. Dus, uh, uh, die, die, die relatie tussen politiek en privé. En ook dat het om het vrouwelijke premier gaat. En hoe, uh, wat haar positie is. Um, en uh, nou ja, we hebben ook in Nederland speelt die kwestie gewoon nog steeds. Hè? Onlangs zat Nebel Had Albarak. Ja. zat bij een Witteman... En, en, en verkondigde dat, dat vrouw zijn eigenlijk voor haar vormkwestie was. En zullen we het over de inhoud hebben? Uh, namelijk ja. economie. Uh, maar de twee heren die wilden het per se toch graag over dat vrouw zijn hebben. Zij raakten steeds geïrriteerder. En uh, enerzijds begrijp ik dat wel. Anderzijds, als anderen belangrijk vinden, ik u maar beter een goed verhaal. Maar ze moet echt. al moet naar die laatste aflevering kijken vanmorgen. Ja. Een formidabele speech. Men probeert nou, haar ja. te laten struikelen ja. op dat vrouw zijn. En dan komt zij met een geweldige speech. Eigenlijk hetzelfde standpunt als al-Bayrak. Van kom op, we zijn geëmancipeerd, is nog steeds een issue. Maar hoe zij dat verpakt. Zij pakt iedereen in. Prachtig. Ja, en dat staat ook in je boek. Hè? Dat die, die emotie die als bindend element... toch gewoon door machthebbers niet kan worden genegeerd. Ja, en toch ook de corromperende werking van macht. Die ja. vond ik, vind ik ook interessant. Daarvan hebben we natuurlijk veel voorbeelden ook gehad de afgelopen tijd. Dankjewel uh, voor je komst. U hoorde uh, filosoof Stine Jensen schrijven van het boek Dus Ik Ben Weer. Dat verschijnt binnenkort, hè? Ja, over uh, twee weken. Bij ja. de bezige bij. Daarin dus ook aandacht uh, voor deze serie. Of in ieder geval, hij komt langs in een van de hoofdstukken. En wij hadden het dus over de dramaserie Borgen... waarvan deze week het tweede seizoen op DVD uh, verschenen is. Uh, Dank je. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar het politieke programma van de Tros Kamerbreed. Daarin te gast Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP. Jan Mulder, Europarlementariër voor de VVD. En Gerard Schouw van D66, Tweede Kamerlid. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag kernenergie is omstreden, behalve de kernreactor in petten. Want die is nodig voor de behandeling van kanker. Wij geloven dat een reactor, in nou ieder geval over 10 of 20 jaar... nog steeds een hele belangrijke rol zal spelen in de productie van rui-isotopen. Maar in Canada en de VS denken experts daar heel anders over. Nieuwe manieren om medische isotopen te maken zijn in opkomst. Argos, over de nood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 Nu in de boekhandel. Kom, comma. De meest spraakmakende en hilarische columns uit spijkers met koppen. Van Wim Daniels. Nu al derde druk. Alleen bij Libris. Het recht op terugkeer van Leon de Winter. Voor maar 4,95. Dit is Radio 1.